Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De uitvaart van Queen Elizabeth is begonnen. 96 minuten geleden begon de klok van Westminster Abbey te luiden. Eén keer per minuut voor ieder jaar dat ze leefde. Ja, de hele middag is er een grote ceremonie waarin van alles gebeurt, merkte correspondent Arjen van der Horst. Nou, de stoet, zoals je hoort, is nu inmiddels onderweg. Die wordt vooraf gegaan door 200 drummers en doedelzakspelers van de Irish and Scottish Regiment. En die gaan nu uh, met stapvoets richting uh, naar Westminster Abbey... met de snelheid van 75 passen per minuut om precies te zijn. Dat is de de snelheid waarvoor een rouwprocessie zoals deze... daar is de afgelopen weken ook intens op geoefend. Elisabeth wordt tegen het einde van de middag in besloten kring begraven... op de plek waar ook haar ouders en man liggen. We gooien ons boodschappenmandje vaker vol met duurzaam eten. Volgens CBS kwam vorig jaar 22% van de supermarkt omzet van duurzaam eten. Het jaar daarvoor was dat nog 19%. In Nederlanders kiezen ze vooral voor duurzaam varkensvlees, vis, thee of eieren. Door de chaos op Schiphol laten steeds meer zakenreizigers het vliegveld links liggen, schrijft de Telegraaf. Zo laten bedrijven hun personeel als het even kan via een andere luchthaven vliegen, bijvoorbeeld Brussel. De afgelopen dagen annuleerde KLM bijna 100 vluchten vanwege de drukte op Schiphol. En deze herfst nog warm op een terrasje zitten, is er op veel plekken niet bij. Steeds meer kroegbazen halen hun heaters weg, omdat die dingen stroom of gas vreten. En ja, dat is nu duur. Maar Jorg uit Nijmegen heeft wat slims bedacht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 Verleggen. Optimaal. ZFM FM. dat was Multicolors van saint -Mieux. Eigenlijk het nummer van deze zomer voor in ieder geval de regenboogcommunity. Ja. Werd gedraaid op de Gay Games en op alle parades. En geweldig nummer, heerlijk. Ja, lekker swingen ja. inderdaad op de boulevard tijdens Pride in the Beach en nog meer. Welkom bij Rainbow Radio Zandvoort. De eerste nazomerse uh, herfstachtige. Nou ja, herfstachtige. Ja, is nog verlosd. Helemaal. Hartstikke zomer, hartstikke nog. zomer inderdaad. <laughs> we zitten hier met korte broeken aan en dergelijke. Ja, en uh, het liefst. is gelukkig cool in, uh, in de studio. Uh, de sirenes hebben geklonken, uh, waarschijnlijk. Want dat N we, dat we nooit. Dat dus niet, dan niet. Dus uh, we zijn er weer. Met, uh, ja, wat gaan we vandaag eigenlijk allemaal doen? Nou, uh, laten we eens terugblikken op de Pride. Ja. Dat, dat lijkt me een leuk idee, want die hebben we natuurlijk achter de rug. dus is ondertussen alweer veel gebeurd en dergelijke. Maar uh, even, even wat highlights van Pride in ja. the Beach. Ja, precies. Ja. Uh, wat was jouw highlight? Ja, natuurlijk het vrouwenfeest. Vertel. Dat was voor het eerst hadden we een vrouwenfeest op zondag 31 juli. En het was hartstikke leuk. was één minpuntje is dat het regende. Het heeft alle dagen is mooi weer geweest. De week daarvoor, de week daarna. Uh, maar die avond regende het. It's Raining en, Girls. Ja, It's Raining Girls. Ja, ja, ja. ja. Maar het was niettemin heel gezellig. En uh, we hebben genoten. En volgend jaar doen we het weer. Ja, goed sfeertje. Ja? Ja. Ja. Nee, uh, nou, uh, welkom uh, Mirko en, uh, en Jelmer ook weer. Um, uh, ja, Mirko, wat, wat, is, wat was jouw uh, highlight? Wat mijn highlight was? Ja, ik vond toch het, uh, het concert in de kerk vond ik heel leuk. En ook om daar uh, vrijwillig uh, mee te helpen. Dat, dat was wel echt mijn favoriete moment. En ook gewoon, ja... De Pride meemaken überhaupt hier in Zandvoort. want dat was voor mij eigenlijk de eerste keer. En ja, ik was wel onder de indruk uh, hoe het uh, geregeld was. Ja, nou hartstikke leuk. En Jelme, bij jou. Ja, da daar sluit ik me eigenlijk uh, wel bij aan. En ook uh, vooral de maandag uh, met de parade en zo. En daarna het feest uh, s'avonds nog. En natuurlijk ook onze eigen radio-uitzendingen. Zeker. Ik vond die dag vond ik wel echt uh, eruit springen, zeg maar. Uh, dan heb je ook wel echt het gevoel dat het een beetje begint of zo. De uh, Pride at the beach. En uh, ja, inderdaad, ook het concert in de kerk was natuurlijk heel bijzonder. Om, uh, uh, zeker ook omdat het die plek was. Eigenlijk uh, zou ik dan als highlight misschien willen noemen: uh, toch het allerbegin van Pride at the Beach, namelijk uh, de kerkdienst. Uh, die vond ik namelijk uh, heel bijzonder. Op de zondag inderdaad, om tien uur. Uh, uh, die was heel bijzonder om, uh, om dat mee te maken. En ook uh, de regenboogvlag te zien wapperen in de, in de tuin van de protestantse kerk was het. Uh, en ook de dienst uh, die natuurlijk gewoon zo ging zoals hij altijd ging... maar af en toe even een uh, tussenzinnetje met aandacht uh, voor ons eigenlijk. En uh, hoe dat verbindt met eigenlijk het gewone verhaal... die de Bijbel ook zou kunnen vertellen. En uh, op dat moment denk je van... Uh, Interpreteert het geloof dat nou altijd maar dan zou het veel mooier zijn? Hè? Ja, ja, nou, we komen er zo maar, direct nog even op de actualiteit. Nou beklokken. ja, dat, dat de, is een de, mooie aansluiting. Hake, mooi, mooi eigenlijk. Ja, maar jij ja. wilde waarschijnlijk ook nog wat uh, over nou, ik, de ik, highlight. Ja, van ja de ik heb het te bedenken. Ik, uh, ik, ik, ik heb natuurlijk de, de, het concert gepresenteerd in de, in de kerk en dat was wat mij betreft inderdaad ook gewoon echt een hoogtepunt. Maar zeker ook onze radio-uitzending en uh, daar iets kleiner, kleinschaliger vond ik ook zeg maar de. Uh, de theatervoorstelling die, uh, die er was voor, uh, voor de kinderen in de bibliotheek. Oh, nee. En de voorleessessies. Dat was mm -hmm. ook ontzettend leuk uh, om, uh, om dat te zien. Dus uh, de aandacht en voor de kinderen. Het was geweldig eigenlijk. Ja. Ik wilde wel Mirko nog een compliment maken voor zijn outfit ja, tijdens de parade. Super, Ik echt, super, uh, super, uh, ja, super ja, geweldig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat vleurde een heleboel op. Zeker. Ja, zeker Aansleutend een krijgt, verhaal van uh, Jelmer over ja. de kerk. Uh, gisteren was het vijf jaar geleden dat de Nashville Verklaring werd uh, getekend... En uh, die kwam in Amerika uh, uit en de behoudende evangelikale statement voor een klassieke rolverdeling en natuurlijk het het tegen homoseks, de transitie en gelijkheid van geslachten, heeft de LHBTI emancipatie en de vrouwenemancipatie eerder geholpen eigenlijk dan tegengewerkt. Oh, vertel. Sinds 2017 is het eigenlijk met de emancipatie van homo's en vrouwen in de kerk heel hard gegaan. Vrouwelijke dominees zijn er, het inzegenen van homorelaties tegenwoordig. Het kan op steeds meer plaatsen en dus zelfs in Zandvoort in de Protestant kerk kan er dus een kerkdienst ja. met ja. regenboogvlak. Tegelijkertijd hebben veel gelovigen de ervaring dat een klassieke rolverdeling thuis en in de kerk niet meer leidt tot een veel vrome christelijk leven om uh, uh, over het weren van homo's uit de kerk nog te zwijgen. Ieder het tegendeel dus. Ja, al dus inderdaad het Nederlands Dagblad. Nederlands Dagblad uh, ja, precies. Ja, ja, precies, ja. ja, ja, ja. ja. ja toch wel uh, grappig dat je eigenlijk het tegenoverbestelde uh, bereikt zeg maar, door zo'n ja. ja. verklaring. Ja, er was toch. natuurlijk destijds vijf jaar geleden ook een flink protest mm -hmm. in, uh, in Nederland, omdat de uh, ja. christelijke partijen uh, dat wilden ondersteunen. De SGP was dat volgens ja, mij. Ja, die, die, die heeft het Christen wel ja. inderdaad ondertekend en dat, uh, dat, dat vinden ze natuurlijk nog steeds zomaar. Als je dan, ja, Het was alweer vijf jaar geleden. Ik, ik schrok daar eigenlijk een beetje van dat het alweer zo lang geleden was. Maar je ziet sindsdien eigenlijk wel wat verandert. Inderdaad, ook in positieve zin misschien wel. Maar ook dat toch bepaalde geluiden steeds ook wel weer een podium krijgen. Waar we wel op moeten letten, denk ik. Ja, wat Absoluut. vertel. Uh, jij uh, jij wil ook zeg maar eventjes uh, naar Zeeland toe gaan. Uh, oh ja, ja. ja, inderdaad. Want uh, uh, op verschillende plekken in Nederland, ook in Zandvoort, uh, liggen natuurlijk uh, regenboog-zebrenpaden. Uh, Gebra-paden werden ze vroeger genoemd. Uh, maar in, het, in de Zeeuwse plaats Tolen uh, kunnen ze daar uh, nog niet zo goed uh, mee omgaan. Uh, uh, het pad werd trouwens gemaakt door de 23-jarige Emma uit uh, de Zeeuwse plaats. En uh, dit pad is vorige week beklapt met uh, bijzondere re religieuze uh, uh, spreuken, teksten erop. Uh, de, de gemeente besloot later wel om dat pad te laten liggen. Uh, tot een regenbui de kleuren had weggespoeld. Misschien hebben ze verkeerde verf uh, gebruikt. Dan <laughs> moeten ze even bellen met uh, de wethouder in Zandvoort. Ja. Maar uh, er stonden in ieder geval teksten van... Uh, uh, ja, er staat ook nog een scheldwoord in die ik niet ga voorlezen. Ja, dat gaan we maar niet maar maar doen wat het over is. zondes die dan de, de dood zouden veroorzaken. En, uh, nou ja. Ja. Het, het, is, het is gevoelig daar in Zeeland. Uh, ja, we, we kennen het allemaal, dat oude Sodom en Gomorra-verhaal eh, en dergelijke. wat als je zeg maar, weer anderen spreekt over religieuze oh, er interpretaties er en dergelijke... Uh, nog helemaal uh, niet zo 1, 2, 3 op ons blijkt te slaan. Uh, maar dan had je ook in Almere nog het, uh, het eerste transpad van, uh, van Nederland. Uh, ja. uh, daar is ook uh, het een en ander gebeurd. Ja, nou, dat, dat berichtje kon ik niet zo goed meer terugvinden. Maar er was in Almere uh, sowieso al de laatste tijd wat te doen uh, over LHBTI-exposities bijvoorbeeld ook. Uh, in aanloop naar de Pride en zo. Deze zomer uh, werden transgenders ook uh, in het, uh, uh, belicht zeg maar, in die expositie. Omdat de Pride natuurlijk ging over My Gender, My Pride. Uh, en dat vonden sommige mensen ook niet een goed idee. En in plaats van in gesprek gaan, uh, bekladden ze die dan ook met uh, vreselijke teksten. Uh, tot slot had ik nog iets, een klein stapje naar het buitenland. Uh, want in Servië werd eigenlijk de Europride uh, georganiseerd in de hoofdstad Belgrado. Uh, maar de president van het land heeft in een persconferentie bekendgemaakt... dat dit uh, uh, pan-Europese evenement niet door kan gaan... omdat er gevreesd wordt voor extremistisch geweld en ongeregeldheden. Uh, vooral vanuit het buurland Kosovo... Uh, het evenement zou van 12 tot en met 18 september plaatsvinden. Maar dat uh, moet nu wijken voor het mogelijke uh, ja. geweld. Ja, het is wel mm -hmm. interessant hoe de Europese Unie ja. hierop uh, gereageerd heeft. Daar, dat, daar hebben we onvoldoende onderzoek naar kunnen doen. Mm -hmm. Maar dit is toch eigenlijk wel weer een, uh, ook weer een belachelijke zaak. Dat een Europride wordt, uh, wordt afgeschaft. Ja. Ja, um, ja, wat staat er vandaag uh, zeg maar verder in het programma? We hebben interviews met uh, Hans Goes over het uh, coc som ja. Daar gaan we zo direct uh, mee in gesprek. Wat daarna? Rob Jansen van uh, over Dalida. Dus 35 jaar geleden dat uh, Dalida uh, dus uh, overleed vandaar. Dus ja. we hebben hem uitgenodigd voor een interview. Ja. En, en dat gaan we ook doen met uh, Joost Veldman die het gaat hebben over 35 jaar homo monument. En, uh, tot we hebben we iets dan, met 35 jaar geleden. Ja, ja, ja dat is 35 dus een, jaar. Dus een soort remembrance inderdaad. Dus, 1987. Uh, en, absoluut. En daarom gaan we luisteren naar uh, lekker een nummer uit 1987. Hier is ze. Madonna Like a Virgin. Virgin. We're gonna do one more.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 Like an Egyptian van de Bingo. En ook een nummer 1 hit uit 1987. Ja, en ja. Uh, die 1987... dat komt uh, in de tweede uur uh, verder te spraken. Waarom we daar een beetje een focus op hebben gelegd... met, uh, met sommige nummers. Hè? Ja, dus, ja, ja nou ja, dat, dat komt al een beetje in het eerste uur. Het komt al een beetje... in het eerste komt dat, uur ja, ja. komt dat terug. Ja. <laughs> um, like a Virgin van Madonna uh, trouwens. Omdat Madonna uh, uh, zeg maar ook een uh, release heeft uitgebracht... met wel 50 nummer 1 hits... Kun je nagaan, die, die dame die, die is natuurlijk die al lange tijd... aan de inderdaad. weg getimmerd, zeg Precies, maar. Ja, 50 nummer 1 en is die, die flink wat invloed hebben gehad... voor de hedendaagse muziek. Um, we gaan naar de eerste interview. En als het goed is, dan heb ik aan de telefoon Hans Goes. Ja, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, Hans, ik ga eventjes iets regelen met mijn volumeknop... want ik hoor je heel zacht. Dan weet ik oh. niet of dat dit is of deze. Ja, ik... nee, nee, nee, nee, nee. Even kijken, dat is ja. mijn volume. Oh, oké. Okay. Even kijken, ik word geholpen door nog? de technicus. Hallo? Ja, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Ah, kijk hoor je dat. Mij? Ja, <laughs> ik hoor jou. We hebben contact, Hans. <laughs> nou, joehoe. Het is zover. Hans, wie ben je? Wat doe je in het dagelijks leven en waarom hebben we je aan de lijn? <laughs> wie ben ik? Dat is een goede vraag. <laughs> Ik ben, ik ben Hans Goes, uh, ik ben evenementenorganisator en uh, ik sta zelf ook op de planken af en toe uh, als acteur en als uh, zanger. En uh, ik heb de eer om uh, het COC Songfestival in Haarlem in opdracht van COC Kennemerland ...in het patronat te organiseren, samen met mijn zakenpartner Yvonne Pos. Ja, kijk, en dat is ook de reden waarom we je aan de, aan de telefoon hebben. Ja. Um, is dat het... genoeg informatie zo, denk je? Of we je ja, ja, ja, want wij hebben slechts 10 minuten en anders gaan we zo'n oh, hele helemaal. diepte interview ja. doen. Dat doen we misschien een andere keer, Hans. Oh, we gaan het hebben over het COC Songfestival. Dat is inmiddels ja. al een begrip. Um, wanneer is het ooit begonnen en de hoeveelste editie komt er eigenlijk aan? Ja, dat is, uh, het is ooit begonnen, dan moet ik even denken hoor, in 1994, uh, Willeke Alberti deed toen mee uh, van, voor Nederland uh, tijdens het uh, Eurovisie Songfestival en die had toen, eigenlijk had ze eigenlijk geen enkel puntje gekregen met nee. het prachtige liedje Waar is de zon, ik no. een van de mooiste nummers, maar die, ze heeft nul punten gekregen en ze eindigde toen op de laatste plaats ja. en dat betekende dat Nederland dat jaar erop geen songfestival had. Nou, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Dat is, een, uh, dat is een ramp als we geen songfestival zouden hebben in... Uh... Verschrikkelijk. <laughs> dus toen heeft uh, het toenmalige uh, COC-Kennemel... Uh, sorry, Limburg heeft toen bedacht, als alternatief voor het uh, Nationaal Songfestival... ...hebben ze toen bedacht om zelf dan maar een COC-Zongfestival te bedenken. Aha. En zo is het begonnen in Limburg. Oké, okay. wie visioness Limburg is hè? Ja, ja, ja, geweldig. Ja. En dat is uitgegroeid tot een, uh, ja, tot een jaarlijks terugkerend mooi festival met uh, uh, allemaal zangers uit Nederland, en, en, en die dus zeg maar de lidvereniging van COC en andere uh, uh, uh, LHBTI-verenigingen of stichtingen vertegenwoordigen. Met een, uh, met een zelfgemaakt uh, gecomponeerd uh, nummer. Oké. Okay. dit is nu de 26e editie die de komende 9 oktober in het Patronaat aankomt. 9 oktober, ja in, het, ja. in de Patronaat. En dat is dan zeg maar de, de regionale ontmoeting. Dus van, vanuit eigen alle, alle regio's van Nederland komen ja. dan ja, inzendingen. Ja, ja, ja. ja, dat is wel mooi. Ik, waar heb ik mijn lijstje? We hebben al aan aanmeldingen. Van de, de aanmeldingen drukken we nog binnen. Dat, uh, volgende week kiest de deadline. Maar regio, coc Regio Nijmegen doet er mee. coc Friesland heeft afgelopen weekend. Een voorronde gehad en uh, met een prachtige winnaar die uh, dus Friesland gaat vertegenwoordigen in het patronaat. COC Kennemaland doet mee met Alexander van der Doorn uh, met het nummer Colorblind. En we hebben een aanmelding van Tilburg Breda, COC. Oh, leuk. En volgens mij ook een Wendy Moore. Kennen jullie Wendy Moore? Jo, ja, nou echt wel. Ja. Ah, gaat ze denken. Kennen jullie Wendy Moore nog? <laughs> <laughs> Oké, okay. de zandwoord is ook vertegenwoordigd op het COC Songfestival. Nou, dat, dat weet ik niet, dat weet ik volgens mij wel. Oh. Ja, <laughs> ja, dat ik denk is wel vanuit, uh, Ik denk vanuit uh, uh, Pride at the Beach of zo. Ja, oh, ja, ja dat zou zomaar eens kunnen. Ja, ja joh. Goh, wat, ja, wat leuk is de de dat. <laughs> Kijk, dat is een scoop die wij zelf ja. nog niet, uh, niet wisten. Nee, dat dus, uh, is wel grappig. Dat heel, heel, heel, heel, <laughs> nou, maar heel gaan even uitzoeken. Ja. <laughs> <laughs> uh, Hans, hoe gaat het precies in zijn werk? Uh, kun je zeg maar, een soort kop paste verhaal uh, doen van het, uh, van het uh, Europese Songfestival? Of? Ja, eigenlijk wel. Het is een, uh, de winnaar van het jaar ervoor is er altijd bij. Dus wij, we zijn trots dat we Loes Bravo, uh, die in 2019 uh, gewonnen heeft. En zij is van COC Midden-Nederland. En COC Midden-Nederland heeft toen ook uh, eigenlijk uh, in 2020 de organisatie gekregen. Dat ging toen niet door vanwege corona. 2021 hadden ze een herhaling, dat ging toen ook niet door. En uh, daarna heeft, uh, hebben ze de handdoek in de ring gegooid en gevraagd of iemand anders het wilde organiseren. Dus dan zijn wij in het verhaal gekomen. Kijk. En als eerbetoon aan de winst van, van, van Loes uh, komt zij uh, inmiddels twee jaar ouder natuurlijk geworden. Met haar hele team komt zij uh, het nummer uh, uh, nog een keertje zingen. Hmm. En voor de rest ziet het programma er echt zo uit als een um, Eurovisie Zongfestival. Ja. ja, we hebben dit keer geen Madonna. Oh, dat niet. Nee, nee, nee. Dat, nou, dat, dat lijkt me ook maar een goede, een goede zaak. En dat was nou niet echt een succes volgens mij. <laughs> nee, dat liep een beetje mis. Dus, uh, maar ja, la laten we het Europees houden, laten we het regionaal houden of nationaal ja, houden ja. in dit ja. geval. Dus, dus, uh, dus uh, er is een uh, vakjury en uh, daar zijn we druk mee bezig om, om de namen allemaal uh, uh, uh, definitief te krijgen. Moet ik even denken, Yvonne, we hebben nu in ieder geval wethouder Eva de Raad. En wie zit er nog meer? Ehm, um, we hebben weer een afmelding gekregen. Hoe? Dusty. Oh ja, dus die, uh, Gressaar of iets. Oh, uh, wat leuk. Ja, ja, ja. ja. Ja. En uh, de presentatie van de show wordt gedaan door Mrs. Einstein. Al ja. het uh, Willems en Saskia van Zutphen Hij hebben ooit zelf in 1997 met het Eurovisie ja. van mee meegedaan. En die presenteren de show. En uh, voor de rest uh, hebben we ook een vak, de dan En ook nog een regionale jury. Dus elk, uh, uh, voor, uh, ja, elke deelnemende partij... ...zorgt ook dat er in de zaal iemand aanwezig is vanuit uh, die regio die dus ook punten geeft. Ja, en de puntentelling is ook dus erg, uh, hetzelfde als bij, um, ja, bij het Eurovisie, Eurovisie Songfestival. Ja. Een mooi programma uh, uh, achter op het podium uh, van het patronaat uh, gepresenteerd. Geprojecteerd. En uh, ja, uiteindelijk komt er uh, weer een prachtige winnaar uit. Nou, we zijn hartstikke nieuwsgierig. We gaan ja. zo, zo direct trouwens luisteren naar uh, uh, uh, Loes... Ja. Uh, de winnaar van, uh, van 2019. Um, oh, goed. Kan, kan de luisteraar er naartoe? Ja, ja. er zijn nog kaarten. We hebben de grote zaal van het patronaat. En daar zijn we enorm blij mee. Het wordt een, uh, een seated opstelling zoals het heet. Dus we zetten lekker uh, mooie stoelen neer. En het publiek kan echt uh, zitten en genieten tijdens de voorstelling. En er zijn nog kaartjes beschikbaar op de patronaat.nl site. Even zoeken naar uh, COC Songfestival. En dan uh, komt het vast goed. Wel nou. snel zijn, want het gaat al hard. Ja, kijk, dat, ja. Uh, dat gaan we zo direct in de agenda dan aan het eind van het programma tweede uur nog eventjes benoemen. Um, wat, wat valt er eigenlijk te winnen voor de winnaar? En uh, wat doet de winnaar daarna? Ja, de winnaar die krijgt uh, uh, de wisseltrofee. Daar komt dan heel mooi de naam ook van de, van de deelnemer en het nummer op te staan. En natuurlijk eeuwige roem. Want ja. uh, meedoen is belangrijker dan winnen. Kijk. Maar toch, het is altijd wel... Ja, het is leuk. En het is ook leuk om, uh, om dit samen te doen. En, en het, het is al een soort, uh, hoe je dat zeggen, estafette. Want de volgende keer als een andere regio dan wint... dan komt ook weer de winnaar uh, uh, uh, van de vorige keer weer er ook bij. Weet je wel, dat is dus ook wel weer... Uh, ja... Ja, degene die het organiseert. Dus het is hartstikke leuk om, uh, ja, om, om, om dat uh, door jouw balletje zo door te geven. Ja, dat concept werkt, want het bestaat dus inderdaad al uh, 26, 26 ja keer, dus, 26, ja keer. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Hans, tot slot nog even. Na nou, afloop is het een afterparty. Uh, wat moeten we daar Ho ons bij voorstellen? Want uh, je zit allemaal in een stoel, maar hoe doe je dan een afterparty? Ja, de stoel, die worden weggehaald in de ah, grote zaal. Uh, dan hebben we even een gelegenheid tot een, een hapje en een, en een drankje in de in de, voyer, de nieuw verbouwde foyer van het uh, patronaat. En dan gaan we met z'n allen volgens mij vanaf 7, half 8 uh, de grote zaal weer in. En uh, daar zijn ook aparte kaartjes voor te krijgen binnenkort. Dat moeten we nog even gaan, uh, gaan uitzoeken. Oké. Okay. En degene die een kaartje hebben voor het COC Songfestival, die, die zijn welkom natuurlijk ook. En dan uh, gaat DJ Paul Monde die uh, die uh, ja die zorgt ervoor dat we nog even met z'n allen kunnen dansen. Nee. En napraten met alle deelnemers en, en alle acteurs en zangers vanuit uh, ja, andere streek uh, COC's. Dat klinkt hartstikke goed. En met bomen gaat zeker een dak ja. eraf. Dus uh, daar weten we in Zandvoort alles van. Ja. Oh, dus dat ja, wordt hartstikke ja. leuk. Ja. Uh, Hans, ik ga je bedanken voor dit, uh, dit interview. Maar niet zonder de laatste vraag te stellen. Heb je zelf nog iets toe te voegen dat niet ter sprake is gekomen? Nou, nee. Nou, ja, kijk even op cocsongfestival.nl. En dan, uh, ja, bestel je dan lekker je kaartjes. Hartstikke goed. Nou, we gaan er zeker naar kijken en uh, zetten het in onze agenda. En uh, we wensen je heel veel succes. Jou en Yvonne met uh, de voorbereiding van het festival. All right, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. We gaan luisteren naar uh, de winnaar uit 2019, Loes Bravo met Sound of Our Harmony. Wat is nou mijn ik? Like a normal, not to kill, but to fight for justice. We've been living. van Ultronate. Heerlijk, lekker, happy nummer. Zeker. Ja, lekker geweldig. dansen. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja. En daarvoor Loes Bravo met Sound of Harmony... de winnaar van 2019 COC Songfestival. Wil je er meer over weten in de patronaat? Uh, kijk eventjes op de website COC Songfestival. En nu gaan we over naar het volgende interview... met Rob Jansen. Als het goed is, heb ik jou aan de telefoon, Rob. Met een P, hè? Ja, het is helemaal goed, hoor. Ja. Goedemiddag. <laughs> Heel goed. Hey Rob, uh, welkom. Leuk dat je mee wilde doen in dit interview. Ja, natuurlijk. Ja. Vraag natuurlijk die wij altijd hebben uh, voor de luisteraars. Wie ben jij en uh, wat doe je in het dagelijks leven... en op welke manier ben jij gekoppeld aan de lhbt community nou, ik ben dus Rob Jansen en mijn naam schrijf je met een P. en Jansen met ZE. Ik ben theatermaker, cabaretier, uh, Positobox uh, ben ik. En dan heb ik loop ik met een Sandwichbord met vijf vergeten gedichten. Publiek ja. kiest. Er zitten natuurlijk ook gedichten bij van Anna Blaama, Gerard Reven. Uh, Marijke Boon, noem maar op. Mm -hmm. Daarnaast uh, ben ik uh, betrokken geweest bij de Urge CD-box van Conny van der Bos. Ik heb uh, de reclame rondom de CD-box van Therese Stijnmet gedaan. En af en toe organiseer ik uh, Dani Daan dagen. Yeah. En, ja. En hoe ben ik gekoppeld aan de LHBTI-community? Ja, ik ben al uh, 30 jaar uh, samen met uh, De Liefste Man. Ja, dus, uh, ja. Heerlijk, 30 jaar, lekker, een lange tijd ja, Gefeliciteerd ja, tijd <laughs> <laughs> nou, We hebben je uitgenodigd voor de interview inderdaad rondom de Dalida-dag Dat is op 1 oktober uh, wat, ja. Waarom was Dalida voor de homo een icoon? Uh, nou, ze zong over homoseksualiteit al in de jaren 70 Bijvoorbeeld het lied Poen en pas vivre seul", waarin ze zingen dat uh, mannen met elkaar trouwen en vrouwen bij, samen bij elkaar zijn. Nou, in de jaren zeventig, in het conservatieve Frankrijk, was dat, dat uh, ja, lied werd op uh, verschillende radiozenders uh, geboycott. Ah. Uh, begin jaren tachtig heeft ze lijf op de Franse televisie uh, senator uh, Cavalier uh, gevraagd waarom, ging, waarom hij zijn werk uh, maakte van de afschaffing... Uh, ...van de wetten die homoseksualiteit uh, strafbaar stelden in Frankrijk. En daarna is het, uh, ja, versneld zijn versneld die uh, wetten verdwenen. En uh, in 1985 heeft ze met Lille Renault, actrice en zangeres... Ja. Uh, ...artiesten uh, tegen AIDS opgericht. Ze heeft een gala samen met haar georganiseerd... ...samen met andere artiesten, waaronder Nanda Muscuri... En ze heeft ook ja, AIDS bespreekbaar gemaakt uh, op de landelijke televisie in Frankrijk. En ja, vooral de laatste jaren dat er veel remixen komen, hebben we de, de LABTI Plus gemeenschap haar uh, erg omarmd. En ja, als je in Frankrijk naar een uh, Pride gaat, dan is er altijd wel een praalwagen waar een Dalida op staat te zingen of haar muziek uh, schalt. Mm. Uh, ja, veel travestieten die haar nadoen. Dus, uh, ze is wel erg uh, omarmd. Ja, nou mooi. Ja. Ze is inderdaad toch heel veel gedaan ook voor de hele gemeenschap. Dan. Ja, zeker. Ja. Uh, 1 oktober dus, de Dalida dag. Uh, wat kan men verwachten? Uh, we gaan een mooie documentaire over haar leven vertonen... Uh, met Nederlandse ondertitels. En dat uh, heet De Grote Rijs. Dat gaat echt van haar dat ze geboren werd in Egypte... bij Italiaanse ouders... Dat ze op een gegeven moment op eerste kerstdag in Parijs aankomt. Uh, ja. Ze was daar, een, uh, kon ze allemaal films uh, gaan maken. Ze was Miss Egypte geworden, maar ze wilde meer. Ze kwam in Frankrijk aan. kwam in een uh, flatje uh, en haar buurman was uh, Alain Delon, uh, de beroemde acteur. Waar ze later natuurlijk nog Parole Parole mee heeft gezongen. Ja. Ja. Ze kwam daar niet aan de bak omdat ze te donker was... Uh, naar de armoede ging ze dan maar bij cabarets zingen. Uh, toen werd ze ontdekt. En uh, ja, het ene succes na het andere. Uh, een dramatisch leven. Maar dat wordt allemaal uh, in die documentaire uh, uh, vertoond. Huh? Uh, daarnaast op die Dalida dag worden er ook nog veertig nooit eerder gepubliceerde uh, foto's uh, vertoond. Die heb ik gekregen van een Franse fan. Die heeft mij die toegestuurd en daar gaan we een mooie collage van maken. Er worden natuurlijk uh, clips op het grootscherm vertoond. Uh, nou, er is een... Uh, uh, Luc Drosten die gaat uh, vertellen over wat we niet in de documentaire zien. Er zijn allemaal uh, roddels over dat ze een verhouding heeft gehad met uh, Mitterrand, de president. Oh ja. nou, hij weet wat wel waar is en wat niet waar is. <laughs> uh, Truman Smit die gaat een uh, plaathoescollectie uh, tonen uh, uit verschillende jaren en... Uh, nou, er zijn clips, er is een bar en een kraamtje met uh, Darida-spullen een loterij. Uh, nou, drankjes zijn voor eigen rekening, maar wij zorgen voor de hapjes. Dus ja, er is voor uh, elk wat wils. Leuk, lijkt me dus echt een leuke happening. Voor van het is Jan en van Darida uh, in het bijzonder. Wat zei ik, sprak door je heen. Na, ja, nee, ik zei, hm. dit lijkt me een leuke happening. Ja, ja, het wordt een hele gezellige dag. Komen mensen uit het hele land, komen zelfs mensen uit... Uh, uit België, dus uh, nee, het wordt een hele gezellige dag. En er zijn nog kaarten, dus uh, Mooi. fans uit Zandvoort zijn uh, van harte welkom. Ja, ik ben jammer genoeg niet beschikbaar op die dag, maar anders had ik zeker uh, graag uh, komen kijken. Mm -hmm, de ja. de, de, de Dalida-dag ja, wordt in Amsterdam gehouden, waar wordt die precies gehouden? Uh, dat is in uh, um, Kavia, dat is een, uh, ja. een, uh, een bioscoop. Uh -huh. Filmhuis Kavia in de Van Halstraat in Amsterdam. En als mensen zich aanmelden via daridadag.yahoo.com... Ik ja, haal het nog even, daridadag.yahoo.com... dan krijg je meteen informatie hoe je aan uh, kaartjes kan komen. Uh -huh. En ook, hè, zoals jij uh, dit keer niet kan... dan kan je ook en wel geïnteresseerd zijn... dan krijg je, als je dan even een mailtje stuurt... dan krijg je de volgende keer uh, als een van de eersten een uitnodiging. Oh, wat leuk, ja, dat ga ik zeker doen. te doen. Ja. Zeker, ga ik zeker doen. Maar okay. ik las ook dat er een Overijssel tintje aan, aan de Dalida-dag uh, is. Kan jij vertellen wat dat precies is? Uh, nou, dat is uh, toevallig. Er zijn twee fans die uit Overijssel komen, die ik net genoemd heb. Luc Rost en Ruben Smit. Okay. Uh, Zij verlenen medewerking aan, uh, aan de dag. En ze komen allebei uit uh, Overijssel. En uh, ja, dat is weer opgepikt door de Roze Golf, het yeah. grootste... Uh, uh, radioprogramma uh, voor de LHBTI-gemeenschap uh, ja, in Nederland. Die heb jij gepresenteerd, oh, hè, heb ik gehoord. Ik heb daar een aantal uitzendingen voor mogen okay. maken. Ja, jij er is daar. nu ook een podcast van? Er is een podcast van en het is er nog elke uh, week op de zondagavond tussen tien en elf. En uh, ja, het behandelt allerlei uh, thema's van... Uh, ...seksuele, overdrachtelijke ja. <laughs> uh, aandoeningen... Okay. ...tot ja. uh, theatermakers die mooie programma's maken... ...en uh, alles wat daartussen in zit. Leuk, nou, uh, dus zeker de moeite waard. En het is ook altijd via uh, rozegolf.net... Uh, uh, rozegolf te, okay. ja. te, uh, ...terug te luisteren. Ja, zeker de moeite Super. waard. Super. Dan komen we zo'n beetje aan het einde van het interview, Rob. Hm. Heb jij nog iets toe te voegen aan dit interview? Nou, ik dacht, uh, we hebben het natuurlijk nu de hele tijd over Darida gehad. Ja. Ik dacht, laten we besluiten met een uh, erotisch gedicht van mezelf. Ja. No. <laughs> <laughs> Autobiografisch en toch erotisch. Ja. <laughs> Hij was lang en breed, zijn haar zwart en kroes. Ik wilde graag na de training zijn lichaam zien onder de douche. Ik liet het warme water stromen, gaf van opwinding een gilletje. Hij kwam binnen, ontkleedde zich en toen besloeg mijn brilletje. <laughs> Geweldig. Heerlijk heel... ontdeugend gedichtje. Ja, heel leuk. Ja, ja. Dankjewel Rob voor ook deze aanvulling nog extra. Mm -hmm, graag gedaan. En jullie bedankt voor het uh, aandacht schenken voor de Dalida-dag. Heel veel plezier op de Dalida-dag. 1 oktober in het filmhuis Kavia 1 Amsterdam. En het start om kwart over 1. Klopt, ja. En aanmelden via dalidadag.yahoo.com Helemaal goed. Dankjewel, Rob. Oké, okay, jullie bedankt. Ja. Tot ziens. Bye. En we gaan nu natuurlijk luisteren naar Dalida... met Il venait d'avoir 18 ans. d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant fort comme un homme C'était l'été évidemment et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne J'ai mis de l'ordre à mes cheveux un peu plus de noir sur mes yeux Ça l'a fait rire Il pensait que les mots d'amour sont des... De ralier, de japentjes, je retrouve.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 I'm no. Met dit nummer van Michael Jackson sluiten we het eerste uur Rainbow Radio Zandvoort af. Waarom Michael Jackson? Omdat dat vandaag de dag precies op nummer 1 stond, 35 jaar geleden. En hij... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1.